12 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-short- en mailgegevens meer te bewaren. De wet die ze daartoe sinds 2009 verplichten, is door de voorzieningenrechter buiten werking gesteld. Dat gebeurde in een kort geding dat was aangespannen door onder andere de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, Journalistenvakbond NVJ en de Stichting Privacy First. Het Europees Hof veroordeelde afgelopen voorjaar al dat het massaal opslaan van bel- en internetdata. een zware aantasting is van de privacy van gebruikers you <sighs> Kinderen van mannen die tussen 1945 en 1949 in Nederlands-Indië... door het Nederlandse leger zijn geëxecuteerd... hebben recht op een aparte schadevergoeding. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een tussenvonnis. De Nederlandse staat voerde aan dat de zaken verjaard zijn... maar de rechtbank vindt de staat aansprakelijk... voor de onrechtmatige executies tijdens de zuiveringsacties op Sulawesi. De hoogte van de schadevergoedingen en wie daarvoor in aanmerking komen... wordt later bepaald. In 2013 trof Nederland al een schrik met een aantal weduwen van geëxecuteerde mannen. Griekenland dreigt met maatregelen tegen Duitsland... in de discussie over oorlogsbetalingen. Als er niet snel een oplossing komt over betalingen voor schade... uit de Tweede Wereldoorlog, legt Griekenland beslag op Duits onroerend goed. De discussie over herstelbetalingen sleept al jaren. Duitsland is ook een van de landen die harde voorwaarden stellen... aan nieuwe leningen voor het noodlijdende Griekenland. Provinciale Staten van Gelderland heeft een commissie ingesteld die toezicht moet houden op de besteding van fractiegelden. Dat is de uitkomst van een vergadering over PVV-fractievoorzitter Faber. Ze was in opspraak geraakt doordat ze de website van de PVV liet beheren door het bedrijf van haar zoon. Faber herhaalde in de ingelaste vergadering van fractieleiders dat ze geen enkele regel heeft overtreden en vervolgens liep ze weg. Het weer, de mist lost gestaag op. vanna de zon flink schijnt. Vooral in het westen en zuiden komen nog wolkenvelden voor. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Maart alweer. Goedemiddag. Woensdag 11 maart. Nog een weekje naar de verkiezingen toe. Ja Volgende week woensdag. Verkiezingen. Jawel. Dus uh, heb je nog een week om erover na te denken? Welke ik een puinhoopje ga trimmen. Nog een weekie. Maar vandaag is het mooi weer en dat scheelt. Goedemiddag, Zandvoort. Goedemiddag, Leerland. Goedemiddag, eh, allemaal. BFM Lunch vanmiddag. Met strakjes, natuurlijk, het Regio is. We hebben een 3 in eentje. We hebben een uh, bioscoopagenda natuurlijk. En een recept. Nou, wat weer dan nog mooier. Vol programma dus. Dus natuurlijk ook nog de vinieljaren. Uh, vandaag uh, Billy Paul, onder andere Rainbow Train en Neil Diamond, jawel. Ja, Billy Paul, 360 degrees of Billy Paul. Met onder andere me en and mrs. Jones en de oerversie zou ik maar zeggen. Vanwege de 70e jaren zo'n beetje. We hebben de Rainbow Train, ook uit de 70s. Accompanied by Rainbow Train. Met onder andere Hans van Meulen en Anita Meijer natuurlijk. En nog veel meer, maar dat hoort straks. We vinden... De... Zeg ik nou nog meer? Oh ja, Neil Diamond dat naam vergeten. Neil Diamond de Jazz Singer, straks Prachtige plaat soundtrack van die film he. The Jazz Singer, waarin Neil Diamond een prachtige rol speelde De zoon van een joodse rabbijn die eigenlijk bedoeld was om zijn vader op te volgen in de synagoge maar een hele andere levenswijze koos Prachtige film trouwens nou, dat allemaal in de vinyljaren straks dus. En, uh... We lopen gisteren maar eens even gewoon lekker uh, wat uh, muziek. in dit programma moet ik ook weer een 3 in 1. Ja, dat heb ik ook nog, ja. een Ik had er niet meer, dus als u nog ideeën heeft... voor 3 in 1, stuur ze dan nou gewoon in. Hè. Drie platen van één artiest. Of drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Als je ideetjes hebt daarover, verzoekjes hebt op dat gebied... Gewoon eerst Het place een van Raccoon en voorafgegaan door Korsus. Met uh, Teach Me How To Dance With You. De CFM's antwoord is geweldig, allemaal lekker gezellig. Een vallige nieuwe cd trouwens van Raccoon, hè? All in good times. Komt ook in no time nummer 1, zowel in de Vinyl Top 50 als in uh, allerlei andere hitparades. Heaven holds the place. Nou, is dat maar te helpen? Ooit iemand teruggekomen, dus daar weet je niks van. Ik bedoel, ja, ik weet het maar nooit. Drie in 1-1-1-1-1-1. Het heet de chocola vandaag. Het begint met een kind. Eng. Leuke 3-in-1 van een band die in de 70s vooral uh, veel uh, opzienbaarder en zo. Hot chocolate met uh, You Win Again en Started With A Kiss. Dat was de eerste. Dan uh, You Win Again en de laatste uh, was You Sexy Thing. En er is nog tijd CFM Lunch deze woensdagmiddag, de 11e maart. Een weekje voor de verkiezingen. En uh, mocht u nog een baantje zoeken? Nou, er is nog een baan vrij als minister van Justitie. Dus uh, misschien is het wel wat voor u. hè? Nou, je moet alleen niet zo'n lintje bonnetjes zoeken raken. Dat is het enige. Maar voor de rest, uh, ja. Ja. Oh, ja, je kunt... Uh, dus, uh, je een leuke baan zoekt. Je hebt er een beetje verstand van. Oh. Zullen we citeeren, zou ik zeggen. Oude, ik loop over iets wat 15 jaar geleden een keer gedaan is... En dan moeten nu mensen vooropstappen. Nou ja. ZFM. In 2015. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf van informatie. ZFM. ...voor Zandvoort en de regio. Ja, en dat betekent het regionieuws. Het aantal jongeren in een oudere blijft stijgen. Vorig jaar woonden er ruim 6700 jongeren in Haarlem... ...in een gezin met één ouder. Dat komt neer op 16% van de 100 jongeren tot 25 jaar. De gemeente ligt hiermee iets boven het landelijke gemiddelde... en dat blijkt uit de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iedere Nederlandse staatsburger, iedere Nederlandse staatsburger van 18 jaar en ouder... mag volgende week stemmen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. Veel passanten op straat kregen al een folder toegestopt... En voor kandidaten en steunleden zijn er drukke tijden, drukke tijden aangebroken. Ook menig minister en staatssecretaris etaleert zich op tal van plaatsen... om te zorgen dat de kiezer op woensdag 18 maart 2015... maar eenmaal de gang naar de stembus hoeft te maken... zijn er gelijktijdig waterschapsverkiezingen. En volgens het democratische beginsel is stemmen een belangrijke gebeurtenis. Het recht om te stemmen is de basis van onze vrijheid en democratie, meent de provincie. En dankzij dit recht mag iedereen een mening hebben en mag iedereen die mening geven. En er wordt er vervolgens niet naar geluisterd, maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Dit voorjaar zendt RTL 4 het programma door het Oog van de naald uit. Iedereen nemen koppels het op, eh, tegen elkaar op, met als doel uitgeroepen te worden tot het beste naai-duo van Nederland. Twee dames uit Bloemendaal, Marianne Terhaven en Louise, eh, Louise van der Eijken, zijn nog steeds in de race. Of, ze vanavond, of het ze vanavond gaat lukken om een plaats in de finale te veroveren, dat zullen we rond de klok van half negen weten. Een vrachtwagen is dinsdagmorgen achterop een bestelwagen gebotst op de A9 bij Haarne de bestuurster, de, bestuurder, eh, nee, de bestuurster van de bestelwagen raakte hierbij gewond... en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde op de oprit van het Rotterpolderplein... in de richting naar Alkmaar. De bestuurster van de bestelwagen stopte om nog onbekende reden... midden op de oprit. Eh, de achteropkomende vrachtwagen kon niet meer op tijd stoppen... en botste achterop de wagen. Door het ongeval en de bergingswerkzaamheden was de oplit ongeveer twee uur afgesloten. En zowel de bestelwagen als de vrachtwagen moesten worden afgevoerd. Een zaterdagmarkt op de Grote Markt in Haarlem... is verkozen tot de beste markt van Nederland. Dat werd dinsdagmorgen bekendgemaakt in Preston Palace in Almelo, Almelo... door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Naast Haarlem waren de categorie middelgrote markten de markt in huizen... En die in kerkraden genomineerd. De CVAH, oftewel dat is, is de Commissie voor de ambulante handel. Organiseert de verkiezing om ervoor te zorgen dat de warenmarkt verder geprofessionaliseerd wordt. Zodat de consumenten naar de markten blijven toekomen. De evenementenkalender van 2015 staat weer bol van de evenementen. Wethouder Gerard Kuipers, met onder andere toerisme en economische zaken... in zijn portefeuille, is zeer tevreden over het aanbod... van het komende toeristische seizoen. De uitgebreide evenementenkalender is aantrekkelijk en gevarieerd... en biedt voor iedereen wat, wat wel iets. Al dus wethouder Kuipers. Het evenementenseizoen wordt sportief geopend met de Zandvoort Circuit Run. Dit sportieve weekend trotseren duizenden wandelaars... Hardlopers en fietsers het circuit. Het strand en de duinen. Nieuw dit jaar is de mountainbike strandrace Zandvoort Katwijk Zandvoort. Ook verheugen wij ons weer op het internationale zandsculpturefestival. Terug van weg geweest is het Zandscultuur op de Zandvoortse Laan, waarmee bezoekers vanaf mei in Zandvoort worden verwelkomd. De vele autorace-evenementen op het circuit Park Zandvoort en het traditionele Festival mogen niet op de kalender ontbreken. En natuurlijk niet te vergeten het KLM Open dat dit jaar voor de derde maal op rij in Zandvoort wordt georganiseerd. Met het plaatsen van betonnen grafkelders startte de gemeente Zandvoort met het grootschalig onderhoud van de algemene begraafplaats. Naast de grafkelders. ...is op het Rooms-Katholieke deel van de begraafplaats gestart... ...met de wegverhardingen. Ook tegelpaden tussen de verschillende grafrijen zijn opnieuw bestraat. Hiermee krijgt de kwaliteit van de toegankelijkheid van de grafvelden... ...een flinke oppepper. En tot zover het de... Nee, nee, ik heb er nog een paar... Nee, ik zit helemaal verkeerd te kijken. Sorry hoor. Halve toezeggingen. Dat is waar de strijders voor de nachttrein tussen Amsterdam en Haarlem het mee zullen moeten doen voorlopig. Gisteravond gingen de provincialen namelijk in debat hierover... naar de aanleiding van de Facebookpagina Haarlem moet op het Nachtnet. RTVNH kwam gisteren met het bericht... dat er voorlopig nog weinig schot in de zaak zit. Er moet eerst maar eens gekeken worden of het rendabel is. Er zijn partijen die er wel oren naar hebben... maar helaas wordt het allerminst haast en dan nu het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na nou, een beetje een nevelige start en een koude nacht... min drie graden ongeveer... is het vandaag ook weer prachtig lenteweer met volop zon. Het blijft droog en met een zwakke zuidoostenwind... wordt het negen tot 11 graden. Vanavond en de komende nacht neemt de bewolking toe... Maar het blijft droog. De wind is zwak uit het zuiden en het koelt af naar waarde rond 0 graden. Morgen zal de zon weer volop schijnen en uh, blijft het wederom droog. De wind gaat uit het zuidoosten waaien en neemt toe naar matig. En de temperatuur is wat hoger en stijgt overal in de regio. Dus ook aan zee naar 11,5 graden. En dat was het nieuws en het weer...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 People have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Sky Oftewel, ijzeren lucht. Uh, kan. Kan, ja. Nou had nooit ijzeren lucht gezien, maar... Het zal. Je kunt er overal een liedje over maken. He? Ja, zo is dat. voor de bioscoop, hè. De meestal woensdag, donderdag beginnen meestal nieuwe filmprogramma's altijd. Dus is het wel handig als je dan op woensdag even hier hoort wat u allemaal in het Zinnige Stadvoort de komende week kunt gaan aanschouwen. Nou, we beginnen maar met de epische avonturenfilm over Nederlands grootste zeeheld Michiel de Ruiter. En die leefde van 1607 tot 1676. Ja. Kan nog 69 worden, dat voor een zeeheld. Nou, die draait dus donderdag, eh, vrijdag... Eh, nee, wacht, laat ik het goed zeggen. Donderdag 12 maart om 7 uur. Vrijdag 12 maart om half 10. Zaterdag ook om half 10. Zondag om half 10. Maandag om, half, om 7 uur. En dinsdag 17 maart ook om 7 uur. Dan hebben we het beertje Paddington. Paddington is een lieve action animatie. Is een live action animatie. Gebaseerd op de populaire kinderboeken van uh, Michael Bond over het beertje Paddington. Ja wel. En die draait vandaag. Ja, ja, u kunt hem vandaag nog zien. Half vier vanmiddag. Zaterdag ook om half vier s middags. Zondag draait hij om half vier s middags. En woensdag 18 maart ook om half vier is middags. Dus alle dagen dat de kinderen vrij zijn van school, woensdag en zaterdag en zondag draait hij dus om half 4. We hebben nog een kinderfilm. Worden goed bedeeld. Spons Bob 3D. Spons op het drogen. En die draait vanmiddag om half 2. Dat doet hij ook op zaterdag en doet hij ook zondag en volgende week woensdag. Dus. Op alle dagen dat de kindertjes vrij zijn van school, draait die film om half twee in het circus. Sponges, Dan hebben we ook nog eh, natuurlijk eh, de 50 Shades of Grey. Het schijnt een groot succes te zijn. Ik heb hem nog niet gezien. Ik weet ook niet of ik ga kijken. Maakt nou, me niet zo boeiend eigenlijk. Eh, donderdag 12 maart vanavond half tien draait hij. Dan vrijdag, zaterdag en zondagavond draait hij om 7 uur. Dus vrijdagavond, eh, zon, zaterdagavond en zondagavond draait hij dus om 7 uur. Maandag oh, 16 maart en dinsdag 17 maart weer om half 10. En dan hebben we ook nog de filmclub, genoemd naar de beroemde eh, filmkenner Simon van Kolm hoe ik altijd prachtige filmprogramma's had... bij de VPRO, dat kan ik me nog goed herinneren. Maar altijd interessante... interessante filmprogramma's. Eh, er is dus een filmclub in Zandvoort... genoemd naar deze beroemde man. En eh, daar... draait aanstaande woensdag... om half acht... Eh, Still life. Dat is een Britse film, film... van regisseur Umberto Pasolini. Zoals gebruikelijk... bij Filmclub van Kolm. begint deze film... ...om half acht. Dus dat is woensdag, dat is morgen. Nee, dat is vanavond. Sorry, Jansen, niet zeuren. Morgen is donderdag, dat is vanavond. Dus vanavond! Nee, niet vergeten, vanavond, half acht. Uh, still live film dus van Umberto Pasolini. Pasolini, oeh! Klinkt Italiaans, maar het is een Engelse film. Dat wel. Vanavond dus, half acht in Circus Zandvoort. Veel plezier als u naar de film gaat en maak er wat leuks van. So sweet These children that you spit on and they try to change their worlds, are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Change turn and face the strain. Change it, don't tell them to grow up. on David Bowie, jawel uit de 70s. We gaan door met ZFM. ZFM al 25 jaar live in Zandvoort. Jij bent erbij. Ja, je bent erbij. Je bent erbij. Je bent erbij. Je bent erbij. Je bent erbij. Je bent erbij. Je bent erbij.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 But man, I still don't.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 Chef special was het. Ik zei shepherd, maar het is chef special. Just, ja. like just don't know. Zo heet de plaat. Jawel. Kom uit de buurt hier, hè. Haarbran. Chef special. Jawel. Just still don't know. ZFN wordt iedere ouwe ouwe platina. <laughs> Laatste voor het nieuws in het weer van één uur, hè. Billy Joel. De laatste voor het nieuws. Van 1 uur, dat is uh, nog ongeveer uh, 35 seconden verwijderd van nu. En uh, we gaan dus het uh, eerste uur afsluiten. En zo meteen nog even gezellig verder met het tweede uur. Dus ik zou zeggen, tot zo, tot zo, tot zo, tot zo.